9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De voorgeleiding van Radko Mladic is voortijdig beëindigd. De Bosnisch-Servische ex-generaal zou gezondheidsproblemen hebben. Hij was daarom niet in staat antwoorden te geven... op vragen van de onderzoeksrechter. Eerder vanavond zond de Servische TV... de eerste actuele beelden van Mladic uit. De oud-generaal zit op dit moment vast in Belgrado... in het gebouw van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden. Op de beelden is hij alleen van achteren te zien... Hij heeft een pet op, een windjek aan en loopt wat mank. Het is niet duidelijk of de rechter de aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal heeft kunnen voorlezen. Het tribunaal wil hem berechten voor oorlogsmisdaden die hij tijdens de Bosnische burgeroorlog zou hebben begaan. In Pakistan is voor de tweede dag op rij een aanslag gepleegd op de politie. Meer dan dertig mensen kwamen om doordat een zelfmoordenaar dicht bij een politiekantoor een vrachtwagen liet ontploffen. De Taliban zeggen dat zij de aanslag hebben gepleegd. De Pakistanse regering zei onlangs nog dat alles op alles zou worden gezet om militanten uit te roeien. De regering ligt onder vuur na de Amerikaanse inval in Pakistan, waarbij al qaeda leider Bin Laden werd gedood. Sindsdien neemt het geweld toe. De Taliban hebben ook de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in Afghanistan, waarbij zeven NAVO-medewerkers omkwamen. De aanslag werd gepleegd in de provincie Kandahar, in de buurt van de Pakistanse grens.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 Wordt dan 15 tot 16 graden. En tot zover het NOS-journaal. Er is informatie in de Op de A28 informatie. vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Strand Horst en Ermelo staat 3 kilometer. Ook op de A28, maar dan richting Utrecht. Er zijn werkzaamheden. Tussen Soesterberg en Den Dolder staat 2 kilometer.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 Goedenavond, een extra lange langs de lijn uitzending. Het heeft alles te maken met voetbal en tennis. Daar hebben we het vooral over vanavond tot 11 uur. Um, er is een ruststand. Ado Groningen, daar staat het 1-0 in de play-off. Om Europees voetbal, de finale play-off, rust. Dus Toornestra de doelpunt voor Ado. Er wordt weer gespeeld bij de pre wedstrijden om de eredivisie behoud of de promotie daarnaar. Andy Houtkamp kijkt naar Zwolle-VVV, tweede helft, Andy. Ja, eerste helft uh, met name voor Zwolle. Op het laatst kwam VVV, dat uh, echt genant voetbal voor een eredivisionist, nog even een beetje opzetten. Maar de tweede helft is begonnen met twee ongewijzigde ploegen. Bij uh, VVV weet ik dat zeker. Maar bij Zwolle hebben ze niet leesbare rugnummers. Dat is een uh, goede service aan het publiek. Uh, dus daar uh, heb je helemaal niets aan. Gelukkig ken je de spelers een beetje. Maar daar ook geen wissels aan die kant. Uh, VVV in de aantal zal toch heel anders moeten gaan voetballen. Want het is eigenlijk een klein wondertje dat het nog 0-0 staat. Want Zwolle was veel beter in de eerste helft. tweede helft begonnen met uh, Zwolle. In balbezit via Diederik uh, Boer, de keeper. En dus mm, Staat. Het is nog altijd 0-0. Bij Helmond Sport Excelsior is wel een doelpunt gevallen. In het voordeel van Excelsior, Frank Wilaert. We zijn inmiddels drie minuten bezig in de tweede helft. Helmond Sport heeft in de rust gewisseld. Kaslauskas rechtsbek is eruit gegaan. Voor hem in de plaats Altheer in de verdediging gekomen. Kaslauskas had nogal moeite om Zegelaar in bedwang te houden. Vandaar dus dat daar achterin een beetje gewisseld is door de trainer Jurgen Streppel. En bij Excelsior trouwens Wouter Gudde die uitviel al in de eerste helft. Die heeft een hersenschudding en de arme man die stopt na dit seizoen met betaald voetbal. Gaat bij Excelsior maar sluis spelen. En heeft hier dus vandaag zijn laatste minuten als betaald voetballer gemaakt. En is geblesseerd uitgevallen. We weten van hem dus zeker dat hij... komende Oh, gaat de bal zo hard voor langs van Zegelaar. Om maar even aan te geven dat hij ook nu uh, uh, lastig is om uh, tegen te houden voor Joppen. Nu zijn directe tegenstander. Een onverwacht schot die zomaar ineens voor langs gaat. Westerop hoeft er daar niet op in te grijpen. Maar uh, Gudde dus, heel vervelend, hersenschudding. Hij langs de kant en hij zal er dus ook aankomende zondag. Eigenlijk had dat zijn laatste wedstrijd moeten zijn en de betaalde voetbal niet bij zijn. 1-0 voor Riksel. Dan nu tennis, want de uh, rus is even wereldnieuws. Ze versloeg op Roland als tweede geplaatste Kim Kluijsters in drie sets. Een enorme verrassing natuurlijk. De eerste set wist Kluijsters nog enigszins haar niveau te halen. In de tweede en de derde maakte Rus optimaal gebruik van de vele fouten... die Kluijsters toch de nummer twee van de wereld maakte. Ze wist zelfs twee matchpoints weg te werken, Aranska-Rus. Beduust liep ze na afloop richting de microfoon van Martin Friesema... en ze besefte nog niet dat ze voor een enorme stunt had gezorgd. Uh, nou, nog niet helemaal, want het is natuurlijk al hartstikke kort op de wedstrijd. Maar ik ben hartstikke blij dat ik gewonnen heb. En uh, ja, tegen haar, tegen Kim Kleister, het was, ja Het is gewoon een van mijn favoriete speels dus ook. En als je daarvan kan winnen, ja, ja ik ben gewoon blij. Oh. Dat zijn ballen die ze met de ogen dicht maakt. Ik heb vandaag zeker niet mijn, mijn beste tennis gespeeld maar dat neemt zeker niet weg dat zij wel um, daar enorm goed van heeft kunnen profiteren en zij heeft maar heel veel dingen heel goed gedaan en, uh, en dus um, daarom heeft zij vandaag verdiend gewonnen ja, in het begin was ik uh, erg nerveus omdat ik toch tegen haar speelde en in zo'n groot stadion voor het eerst op het van de Grand Slam ja, en in de tweede set dacht ik gewoon ik moet ervoor gaan en gewoon agressief spelen en uh, zoals ik die andere dagen ook heb gedaan, in weken, en maanden dus ja, ik dacht gewoon dat moet ik nu ook doen het is niet te geloven. Kim Kleisters lijkt erop alsof ze niet meer weet hoe ze die bal in moet slaan. Het, is, um, het zal misschien wel interessant worden om te kijken hoe dat ze het hier verder doet uiteraard. Hè. Dus, uh... Ja zeker. Ik moet nu even genieten en daarna gewoon weer snel naar de volgende ronde kijken. En dan uh, weer gewoon bezig houden met de dingen waar ik bezig mee was. En uh, met mijn eigen dingen doen. En, uh, yeah. Je hebt natuurlijk ook veel situaties um, waardoor dat er een aantal... Um, speelsters of spelers die lager, lager gerangschikt staan en die dan de volgende ronde verliezen. Dus het zal, het zal heel belangrijk zijn om nu ook um, voor haar om, uh, ja, om, om gewoon te focussen met, met wat dat ze moet bezig zijn. En, um, en dat is goed te tennis. En gelijk dat ze vandaag ah, in die tweede en derde set speelt, denk ik zeker dat zij iemand is die, um, die nog topspeelsters kan verslaan. of Om nu te zeggen van dat zij hier een Logeros kan winnen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar um, ik denk wel dat zij een speelster is die um, als... Uh, de kans krijgt om haar eigen spel te spelen, dat ze dat ook wel heel goed kan. Dat is hem. Geweldige twee laatste punten van Arantxa Rus. En wat lacht ze. En wat een big smile voor onze Nederlandse. Al die fouten, al die twijfel. wat een sensatie is dit zeg. Ze verslaat Kim Kleisters. Een trieste afgang wordt het voor Kim Kleisters. In drie sets nadat ze in een hopeloze positie stond. 6-3, 5-2 achter. En twee matchpoints overleven. Exit, Kim Kleisters. Ja, echt, uh, echt ongelooflijk. Echt heel leuk. Een prachtige dag voor Ranska Rus. We gaan even naar Helmond Sport Excelsior. Frank Wieland, wat is er aan de hand? Nou, van alles. De bal gaat zo op de stip bijvoorbeeld voor Excelsior. Een overtreding, ja, er, was, er werd wat geduwd, maar dat werd er in de eerste helft ook. Toen gebeurde er niks. En vervolgens krijgt Haastroep zijn tweede gele kaart en dus rood. Even kijken. In de herhaling wat er dan precies gebeurt. Hij houdt Bovenberg vast. Bovenberg valt dan uiteindelijk. Ja, nou ja, oké. Okay, het is een overtreding. Je kunt er een penalty vergeven voor, voor de pauze. Nogmaals deed Van Boekel dat niet. En uh, nu geeft hij wel de overtreding en de gele kaart. Wat je ook kunt doen. Maar Haastroep had al geel vanuit de eerste helft. En dus moet hij naar de kant. En ligt die bal inmiddels op 11 meter. Kolwijk erachter. En Excelsior de kans om 2-0 te maken na 52 minuten voetballen. Als uh, Van Boekel uh, de, de wedstrijd weer uh, in gang brengt. En de penalty laat nemen. Koolwijk met de aanloop. Rustig inschieten. Hij stuurt Van Westen op de verkeerde kant op. En schiet hem heel rustig rechts in het zijnetje. En is het 2-0 voor Excelsior. Niets aan de hand voor de Rotterdammers dus. Als het gaat om luisbehoud. Want ze spelen in Helmond. En moeten nu even het kopje erbij houden van Alex Pastoor. Niet nu al vieren. We moeten nog even, namelijk, namelijk nog deze helft en dan nog een wedstrijdje in Rotterdam. Dan pas weten we het echt zeker. Maar 2-0 tegen Helmond Sport in Brabant. Dat is natuurlijk een zetel waar ze in terechtkomen. Maar nu even volhouden nog tegen Helmond. Gemakkelijk op 2-0 gekomen. Vanaf de penalty stift toepen te maken, Koolwijk. Ik zei het al, veel voetbal en tennis. Dus nu weer tijd voor tennis. Mark Brasser, jij hebt actueel nieuws vanaf de baren van Roland Garros. Ja, want ik denk dat Aranske Rus de voorpagina van de sportkaterne morgen moet delen met Lucas Rosol. Ik had het er eerder al even over in deze uitzending. Hij speelde tegen Jurgen Meltzer. Dat is de nummer 8 van de wereld. De halve finalist van vorig jaar, de Oostenrijker. Lucas Rosol is de nummer 111. 111 komt uit het kwalificatietoernooi. Maar de Tsjech heeft wel gewonnen. 6-4 in de 50. Set in een uh, fantastische wedstrijd. Een krankzinnige wedstrijd ook. Want die uh, Lucas Rosol, ja, we, we vonden dat Kim Kleisters veel fouten maakte vandaag. Onnodige fouten. 65 in totaal in die partij tegen Arans Carus. Nou, Lucas Rosol maakte in totaal 100 onnodige fouten. Daar stonden wel uh, meer dan 80 winners tegenover. Het was een bizarre wedstrijd. Een wedstrijd waarin uh, Jurgen Meltzer met 2-1 in sets voorkwam. Eigenlijk niks aan de hand. Hij had het in 4 sets af moeten maken. Maar de halve finalist van vorig jaar, die uh, ging er gewoon af tegen die uh, jonge uh, Rosol. En dus is de nummer 8 van de wereld hier uitgeschakeld. En uh, als, uh, zo te horen, wordt er nog een tennis nu ook nog? Ja, er is één partij bezig nog op het, op het centercourt. Uh, Gilles Simon tegen Jeremy Chardy. Dat is een uh, Frans onder onsje. Uh, Gilles Simon die leidt met uh, 2-1 in sets. Het is uh, te hopen dat hij die, die, derde set, uh, of die vierde set moet ik zeggen, dat hij die gaat winnen. Er zal niet heel erg lang meer te spelen zijn. Uh, wordt het een, een vijfde set dan wordt de partij sowieso afgebroken. Oké okay, Mark, dankjewel. We spreken je zo weer. We gaan weer naar het uh, voetbal. Andy Houtkamp kijkt naar Zwolle tegen VVV. Kan je al zien dat VVV vecht voor lijstbehoud, Andy? Nou, een beetje, een beetje, maar nog niet echt. Nu krijgen ze een hoekschop vanaf de linkerkant. 0-0 de stand. Eén kans gezien in de tweede helft. Eh, tien minuten oud overigens. Eén kans gezien van Arne Slot. Een geweldige voetballer. Blijf ik een prachtige voetballer vinden. Ook eh, toen hij bij Sparta speelde en is hier ook de grote architect op het middenveld bij FC Zwolle. Maar nu de hoekschop van de heren uit Venlo. Daar komt die bal voor het doel. Komt die Dirk Boer. Simpele vangbal. Ja, die is nog niet in de problemen geweest. En schiet de bal heel snel uit naar voren richting Danny Schreurs. Ook een hele fijne voetballer. Op naar te kijken. Schreurs kan er niet aankomen. Via El wordt er heel zwak verdedigd. En dan kan uh, Zwolle weer overnemen aan de linkerkant. Maar de bal gaat over de zijlijn. Taspech uh, was hard gewerkt door Joey van den Burg. En ik moet zeggen dat Zwolle dat uh, bevalt mijn best. is zeker niet te minderen, Maar ze weten ook in Zwolle dat VVV in Venlo een uh, moeilijk te, te kloppen tegenstander is. En dat zullen ze aanstaande zondag zeker gaan zien. Het lijkt erop alsof VVV daarop gokt. Boijmans heeft de bal. Probeert hem mee te geven, maar dat lukt niet. Want Moesta loopt de bal over de zijlijn. En dan mag Zwolle gooien. Doet dat naar Albert van der Haar, de aanvoerder. Uh, speelt de bal even door naar Botteguin. Botteguin, vijf jaar Zwolle. Nu door naar NAC Breda volgend jaar. Nog altijd in balbezit. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Joran Pot. Pot terug naar Albert van der Haar. Van der Haar kan hem aan... Bakatti geven, maar slaat hem over. Nee, doet het dan toch in uh, uh, ultieme instantie. Bakatti, ook een fijne voetballer, speelde ooit bij Herenveen op het allerhoogste niveau toen hij nog een uh, jong Bakattietje was. En toen beviel hij hem al en ook uh, nu als linksback uh, staat hij daar heel goed uh, te spelen. Meteen de bal naar Arne Slot, naar de andere veteraan, naar Albert van der Haar. Het is even rondtikken nu, want het gaat uh, niet vooruit. Het is uh, meer breed spelen van de bal. En dan probeert uh, Zwolle de aanval te zoeken via een lange bal. dat lukt niet en dan moet er uitgekeken worden, omdat Moesa even de bal heeft. Maar uitstekend verdedigd weer door Joram Pot. Zwolle in de aanval. En dat kan wat opleveren als Dennis Scheurs de bal heeft. Dennis Scheurs gaat richting het gebied. Schiet en schiet naast. Het is nog altijd 0-0 bij Zwolle VVV. uitreden kans niet zingen des te beter Joe Vanka was dat Love Child. Excelsior zit brozen tegen Helmond Sport 2-0 voor tegen 10 man kan Helmond Sport nog iets frank nou, voorlopig niet. Uh, ze proberen het nu wel, maar uh, niet met al te veel overtuiging. Sterker nog, Excelsior heeft uh, de kans om 3-0 te maken al laten liggen via uh, Fernandes. Die alleen ging voor doelman Robert van Westerop. Uh, terwijl uh, bij de tweede paal Bergkamp helemaal vrij stond. Dacht Fernandes, nou weet je wat, ik kap even naar mijn linker. En dan probeer ik het stiekem in de korte hoek. Maar Van Westerop is een hele ervaren doelman. Zag dat al een mijlenver van tevoren aankomen. Gemiste kans duidelijk, letterlijk en figuurlijk voor Excelsior. En nu Helmansport. Dat uh, ...probeert richting de goal van Excelsior te komen. Van achteruit voetballend, rustig de breedte inspelen. De hele tijd Altheer, nu naar de diepte zoekend. En daar uiteindelijk geen medespeler vindt. En dus komt de bal in de voeten van Pellatz terecht. Dat is de doelman van Excelsior. Die heeft natuurlijk alle tijd van de wereld. Want twee goals voor, dat staat Excelsior. 2 tegen 0 En dan heb je alle tijd. Kun je het rustig aan gaan doen en kun je het allemaal laten aankomen. Op komende zondag de wedstrijd in Rotterdam... ...waarin Excelsior het af moet maken... en nog... Nog een jaartje eredivisieschap moeten veiligstellen. Nu een bal de diepte. Richting Andrade. Die kan aardig een bal aannemen. En dan uit de draai schieten. Daar is hij handig genoeg voor. Legt hem nu breed. En dan moet het schot vervolgens uit de tweede lijn komen. Maar daar staan drie Excelsior spelers voor. Wat de Maleo is juist ingevallen. Wint dan uiteindelijk het duel van Huscher. En dan kan Excelsior eruit komen. Maar waar ze normaal gesproken met 4, 5, 6 man eruit komen. Is het nu wat de Maleo die in zijn eentje doorloopt. En uiteindelijk de overtreding tegenkrijgt. Ja, hij uh, komt gevaarlijk in richting de buik van Joppen. En uh, die krijgt daarvoor de overtreding mee. En dan wil heel Helmond weer dat er kaarten getrokken worden. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Helmond Sport nog maar met zijn tienen staat. En uh, twee keer geel voor Haastroep, is daarvan uh, de oorzaak. En dus uh, heeft Helmond bij iedere overtreding van Excelsior nu reden genoeg om te roepen. Gele kaart. Gele kaart. Om maar zo snel mogelijk 10 tegen 10 te komen staan. Misschien helpt dat dan een klein beetje. Aslan is nu de man die de bal probeert voor te zetten vanaf de rechterkant. Pellat zit ernaast, maar er is geen bedreiging verder. Ramstein pikt op. Hij heeft alle tijd om aan te nemen zich om te draaien. En is te denken van nou, waar kan ik ongeveer een medespeler vinden? Nou niet daar, want Aslan... Pikt dan vervolgens weer op op het, op het middenveld. Andrade wordt dan ingespeeld. Aslam nog een keer. Nog een keer inspelen dan richting Veldmaten. Andrade. Het is een driehoekje geworden met Aslam die uiteindelijk schiet. Maar dat doet hij een metertje of vijf naast de goal. Na een, half uur voetballen, of na een uur voetballen met nog een half uur te gaan. Dus bij Helmond Sport Excelsior is het hier 0-2. De tweede helft is ook begonnen bij ADO Den Haag Groningen. Om een ticket voor de Europa League. Roland van der Geer. 1-0 voor Ado Den Haag door die goal. Al na 20 minuten gemaakt door Jens Stornstra. Groningen heeft in die tweede helft, die inmiddels 5 minuten bezig is, een top van de mogelijkheid gehad. Terwijl Ado nu ook stoordig uitverdedigt en Radosavjeviets uiteindelijk uh, moet zorgen voor opruiming. Een aardige combinatie. Te beginnen bij Tadic aan de linkerkant. Legt de bal helemaal naar de andere kant. De hoogte van het strassopgebied bij Enevoltse. Ja, die legt hem terug voor de voeten van Bakuna. Die staat dan helemaal vrij voor Vicento. Neemt die bal in één keer zo half uit de lucht. Bal net een, een 30 centimeter boven de grond. Maar schieten we uiteindelijk via de paal buiten uh, bereik van Vicento. Ook over de achterlijn. Dus geen doelpunt voor FC Groningen. Dat wissel heeft doorgevoerd, dat kieft hem belt, dat heeft Huisra tenminste gedaan. In de kleedkamer heeft achtergelaten. Virgil van Dijk, grote, normaal gesproken centrale verdediger, speelt nu op Kubik als rechtsachter. Adel Den Haag heeft nu het balbezit met Verhoek aan de rechterkant. Verhoek kijkt wat, dreigt wat, speelt dan immers even aan, die dan terugkaatst naar Verhoek. Die de bal aanneemt en verplaatst over de hele oor. Oh, Radosavjevic, ja, dit is een hele aardige poging om Kubik te bereiken. Bal komt nog voor vanaf de linkerkant. En wordt uiteindelijk door Stenman corner gekopt. Ja, daar wat een heel raar effect aan die bal. Begint bij Verhoek, die legt de bal over de breedte naar Radosavjevic. Die vervolgens de bal wat toucheert. En dan komt hij bij Kubik, die hem nog net voor de achterlijn binnen kan houden. Een voorzet geeft vanaf de linkerkant. En Stenman denkt dan, nou ja, ik neem maar geen risico. En die komt die bal over de achterlijn. Dat is dus gebeurd. En een corner dus aanstaande. De eerste in het tweede bedrijf van deze wedstrijd van Ado Den Haag. Waar Wesley Verhoek logischerwijs achter gaat staan. En met het rechterbeen die bal nu voor de goal gaat slingeren. Daar komt hij. Daar blijft Luciano staan. Hoeft ook niet in te grijpen. Want de bal wordt weggekopt door een Krankwist. En dan glijdt uh, Radoslavjevic uit. En kan Tadic er vandoor. Aan de linkerkant. Net iets voor de middenlijn besluit hij om een diepe bal te geven. Richting Enevolt en Bakuna. Daar waar Bakuna nog naar de grond gaat en zegt. Ja, ik werd door Lewin. Buiten jouw gezichtsveld, Vink. Naar de grond getrokken. Maar ja, Vink heeft het niet gezien. En kan er verder ook eigenlijk weinig mee. Ado heeft kort balbezit gehad. Maar inmiddels weer ingeleverd bij FC Groningen. Het lijkt erop dat Groningen een donderspeech te verwerken. Heeft gekregen en toch iets anders uit de kleedkamer is gekomen. Hoewel er nu wordt ingeleverd door uh, Luciano, door één aanval van ADO Den Haag. Want de immers gaat op goal schieten, de gaat schieten. Rilling Luciano, Dornstra, ja, 2-0 voor ADO Den Haag. Het is een raar uitverdediger van FC Groningen... waar Luciano in eerste instantie debet aan is. Dan gaat Immers van afstand schieten als de bal veroverd wordt door Ado Den Haag. Die ziet het een beetje aankomen. Luciano zit er dan nog wel met de vuisten tegenaan. Maar de bal sluit terug het veld in. En het tweede doelpunt van Jens Stornstra in deze wedstrijd... na zeven minuten in de tweede helft staat Ado op een comfortabele 2-0. Ado op 2-0's Wolle wil ook naar de Eredivisie. Maar dan moet het wel scoren tegen VVV, Andy. Ja, het hoeft natuurlijk niet. Het kan ook nog zondag tegen VVV. VVV is zo matig en is aan het trekken en alles nu aan het wisselen. Boijmans eruit, Uchebo erin. Geen echte grote kansen meer gezien in de tweede helft voor beide ploegen overigens. Je zou ze eerder verwachten bij VVV, normaal gesproken. Maar eh, Zwolle is nog altijd de betere ploeg. Nu heeft VVV wel balbezit via El en uh, Toot uh, is uh, uh, de bal helemaal naar de andere kant gekomen bij uh, een van de spelers van VVV Ferry, de recht. De recht speelt de bal dan uh, naar voren, naar Cullen, terug naar de recht. Maar het gaat zo langzaam bij de Venlonaren dat je echt niet kunt verwachten, zoals nu ook gaat de bal over de zijde. Nou, ze hebben mazzel dat er een overtreding wordt gemaakt door Schreurs. Van uh, Zwolle, 0-0 de stand. Uh, overigens is uh, de joker erin gekomen bij Zwolle. Dat gebeurt altijd in de tweede helft. Jannik Wildschut is gekomen voor Sjoerd Ars. Een, uh, ja, een vreemd verhaal. Sjoerd Ars, een fantastische voetballer. En ik voetballer. onderbreek je even, want er is een doelpunt bij Frank Wielaert. Na ruim een uur voetballen is het 3-0 geworden voor Excelsior. Dat zich dus eigenlijk al in Helmond min of meer in de veilige haven speelt. In ieder geval met anderhalf been zeker weten dat het in de eredivisie speelt. Voor zover dat überhaupt een uitdrukking is, dat is het natuurlijk niet. Maar goed, het is wel 3-0 geworden na een terugspeelbal van Winkens. De linksback van Helmond Sport richting Robert van Westerop. Die verwerkt die bal ongelooflijk slecht onder druk van Guillaume Fernandes. Die hem vervolgens de bal ontfutselt en hem heel simpel binnen 3-0 voor Excelsior bij Helmond. Sport. En die gaat verder met zijn verhaal. Zwolle yes. VVV. Sjoerd Ars, daar had ik het over. Die is gewisseld bij uh, Zwolle. Jannik Wildschut is gekomen. Ars, eerste helft van de competitie, fantastisch bleef scoren. Werd zelfs uh, Bayern München genoemd. Toen een persoonlijk drama. En daarna weinig meer laten zien. Ook nu moest hij het uh, veld ruimen om wat meer aanvallende impulsen te krijgen... via Jannik Wildschut. Is al niet gebeurd. We hebben gespeeld 68,5 minuut. 0-0 de stand. En ook de volgende wissel staat alweer klaar. Ik denk dat Nassir Maachi erin gaat komen. Ook bij FC Utrecht uh, uh, veel doelpunten maken... Als ik het goed heb bij zijn debuut nog een uh, hat -trick. Ooit. Nou, dat moet hij nu dan ook maar gaan doen voor Zwolle. Voor de thuisbrug. Ucebo uh, raakt de bal kwijt. Aanval nu voor FC Zwolle. Aan de linkerkant uh, wordt er diep gegaan. En ook uh, uh, gevonden bij uh, jo jo Joey van den Burg. Van den Burg aan de linkerkant. Langs man moet de bal dan voorgegeven. Doet dat ook. En daar komt uh, Van Polen. Nee, hij krijgt hem net niet goed voor zijn voeten. Maar de aanval gaat verder. Met uh, balbezit voor FC Zwolle. Via Bakati. Bakati naar Botti. Lijkt erop dat er al een klein uh, offensiefje is uh, losgebarsten. Er waren niet dat Botegin de bal kwijtraakt aan Ocebo. Maar Ucebo verspeelt ook de bal nogal knullen. Krijgt hem nog wel terug met moeite in het Speelt hem dan naar Moussa, zijn landgenoot Nigeriaan. Moussa, Moussa kan schieten, maar doet het niet. Gaat buitenom, gaat in het komen en speelt de bal dan voor. Daar is doelpunt. Ongelooflijk. Uchebo ingevallen, beetje stuntelige voetballer. Moussa gaat helemaal buitenom aan de rechterkant. En raakt de bal Hallig. die bal rolt. Voor Diederik Boer langs. En dan staat Ucebo klaar om de bal binnen te tikken voor VVV Venlo. En zo krijgt de ploeg die het verreweg het minst verdient toch het doelpunt. Want VVV Venlo leidt in Zwolle met 1-0 doelpuntenmaker. De net ingevallen Michael Ucebo. Doorwinner Adol Groningen, Ronald van der Geer. Dat is een grote slag voor Groningen denk ik. Wat is ik verstond je niet Jeroen? Het is een grote slag voor Groningen, die tweede lachte stand. Dat is een grote slag voor Groningen, ja. Het is de 2-0 door 2 0 doelpunten van Jens Toornstra, terwijl nu Van Dijk een gele kaart krijgt de invaller. Ja, dat is het. De Groningen moet eigenlijk proberen om de uitgangspositie toch wat prettig te houden om er ook van doelpunten te, te maken in deze wedstrijd. Het is uh, bekend dat hier de Europese regels gelden. En zo'n uitdoelpunt kan hartstikke belangrijk zijn. En ja, Groningen is er wel een paar keer in de buurt geweest. Maar Ado is toch de ploeg die het uh, spel dicteert... en net ook weer op het juiste moment toeslaat. Op het moment dat er dus wat ruimte is... immers het uh, schot kan loslaten. Zo'n rare dwarrel waar Luciano prima op reageert. Maar ja, als enige reageert. De rest staat uh, stokstijf te kijken hoe uiteindelijk Toorstra doorloopt... en die bal kan uh, binnentikken. Kijk, de eerste wedstrijd daarin was Groningen ook de mindere van Herakles, Maar uiteindelijk scoort het wel twee keer en trekt het thuis alles recht... En Adel is uh, dit seizoen in, uh, uh, in Groningen al twee keer geweest. En heeft daar twee keer het onderspit moeten delven tegen FC Groningen in de beker en in de competitie. Dus dat zijn ja, van die nare ervaringscijfers die je toch meeneemt. Groningen wil natuurlijk een doelpunt maken. Maar zit, ondanks het aardige begin van de tweede helft, niet lekker meer in zijn vel. Nu loopt de bal over de zijlijn. Misschien ook wel een beetje met hulp van de wind. Maar Frank Wilaert voor Excelsior, invaller Watamaleo. Begint de aanval, loopt gewoon door het centrum. Krijgt hem uiteindelijk via, nou, ik denk zelfs uiteindelijk via een Helmond verdediger, weer uh, terug. En kan hem zo binnenlopen. Van Westerop lag al op de grond. Daar gaat de bal dan vervolgens langsheen. Nog 20 minuten. Het is al 4-0 voor Excelsior bij Helmond. Dan gaan we weer naar Andy toe. Want ook daar staat de eredivisionist op voorsprong, Andy. Ja, maar voorkomen on, eh, onterecht eh, mogen wij wel stellen. Want eh, eigenlijk amper gezien in de buurt van keeper Diederik Boer. En dan één keer balverlies op het middenveld. Daar waar je denkt, je gaat een leuke aanval eh, in. En dan is het meteen raak. Dat is natuurlijk ook wel de ervaring van de eredivisionist Ucebo. Die eh, op aangeven van Moussa kon scoren. Nu gaat eh, Zwolle weer eh, in de aanval. Maar... Heel eventjes. Bakkat springt op. Omdat er een sliding komt. Mag wel ingooien. Doet het op Arne Slot. Slot naar Van der Haar. Van der Haar met links. Schiet hard. Maar langs het doel. Eigenlijk een beetje een noodschot. Uit nood geboren. Vanaf de linkerkant raakt hij. Kan nog wel. Zelfs geen paal. Dus gaat de bal op de. Als ze uittrap voor keeper Dennis Gentenaar komen. Gentenaar die eigenlijk wel heel veel mensen voor zijn neus steeds heeft gezien. Maar weinig echt grote kansen tegen heeft gezien. En dus dus mag je de bal nu weer heel rustig? Want VVV doet bijzonder aan trekken in deze wedstrijd: de bal naar voren trappen richting Uchebo. Die komt de bal. Maar bereikt geen medespeler in Robert Cullen. En dus kan Bakazzi de bal weer overnemen. Speelt de bal terug op Boer. De keeper die heeft hem voor de rechter. En is op zoek naar een medespeler. Vindt daar Albert van der Haar. Die ook nog met Zwolle in de Eredivisie heeft gespeeld. En de Eredivisie is nu al heel erg ver weg. Voor de thuisploeg. Want met nog 17 minuten te gaan. 1-0 achter tegen VVV. Ja dat mag Venlo natuurlijk niet meer uit de handen geven. Met nog een thuiswedstrijd voor de Boeg Zwolle nog een keer in de aanval. Dat zullen ze nog veel gaan doen. Maar tot nu. Toe levert dat heel weinig op. Vandaar de 1-0-voorsprong voor VVV in Zwolle tegen FC Zwolle. Excelsior stelt het eredivisieschap nu al veilig in de eerste wedstrijd, toch Frank? Ja, dat kun je rustig stellen. U gaat. Uh... Helemaal niet meer verkeerd kunnen gaan bijna. Of ze moeten met de twee man aantreden komende zondag tegen Helmond Sport. Dan zou je nog serieus aan de problemen kunnen komen. Helmond Sport probeert het wel. Maar komt echt gewoon zeker met zijn tiene, Duidelijk tekort. Krijgt nog wel een paar kansen hoor. Zojuist een aardig schot van Andrade. Nu een kopbal voor langs van Huscher. Dat is allemaal wel aardig. Maar dat is voor de statistieken. Want het is 4-0 voor Excelsior. En nog een minuutje of 20 te spelen. Ja dan telt het allemaal niet meer wat je aan het doen bent. Veldmaat gaat nu vervolgens ook nog van het veld. Een van de schutters aan de kant van Helmond Sport krijgt nog een handje... Van uh, Jurgen Streppel. Esaias komt uh, voor hem in de ploeg. en Dat is nota bene het aan aanvallen eraf. En een middenvelder erin. Dat zegt ook al genoeg over uh, wat Streppel verder van plan is. Je moet uh, uh, de schade beperkt houden. Je wilt niet afgaan als je eindelijk een keer voor een vol stadion mag spelen. En uh, vervolgens op 4-0 komt tegen Excelsior. Is dat niet echt wat je wilt. En uh, nu uh, probeert Helmond Sport toch weer uh, aan te gaan vallen. Via Nelom gaat de bal over de zeilen. Mag Helmond Sport het weer uh, gaan proberen via een ingooi halverwege de helft. ...van Excelsior aan de rechterkant via Aslan. Aslan draait aardig weg van zijn tegenstander. Winkens is dan vervolgens degene die wordt ingeschakeld. En Sajas met zijn eerste balcontact terug naar Winkens. Ik zou niet teruggaan naar Westrop, maar daar staat hij ook niet echt voor in de positie. En Sajas wil graag aangespeeld worden aan de linkerkant. Kolwijk zit daar goed tussen, kan Excelsior er weer uitkomen. Fernandes heeft er nog wel zin in. Hup, goed in de ruimte aangespeeld. Kan zo doorlopen, zit ook in een hoekje waaruit hij graag wil schieten. Alleen er is nou eigenlijk niet echt de ruimte voor. Kapt dan vervolgens naar zijn rechter... Moet weer naar zijn linkerkappen om daarmee te kunnen schieten, uiteindelijk. Maar komt er niet langs. Moet helemaal achteruit richting Daan Bovenberg. En Excelsior met heel veel ruimte nu ook voor Ramstein. Nou, je staat op 25 meter. Probeer het maar eens een keer. Als je toch 4-0 voor staat, maakt dat allemaal niet zo gek veel meer uit. Maar hij doet het niet. Gaat de combinatie aan ja, met Nederland. Die loopt zo langs zijn tegenstander. Als hij aan kan nemen, kan die ook schieten. Husje zit er dan goed tussen. Bergkamp met een koppel bij de eerste paal. Maar die kan slecht bij de bal. En uiteindelijk gaat die bal dan over de achterlijn. De scheidsrechter zegt via Bergkamp. Dus krijgen we een. Doeltrap nog een kwartier te spelen. Helmond Sport Excelsior 04. En Excelsior speelt ook volgend jaar in de Eredivisie. Zoveel is zeker. Het is 1 over half 10. Radio 1. Het NOS-journaal. Matthijs Nijhuis. In Belgrado is de voorleiding van Radko Mladic voortijdig beëindigd. De Bosnische servische oud-generaal zou gezondheidsproblemen hebben, waardoor hij niet kon antwoorden op vragen van de onderzoeksrechter. Het Joegoslavië-tribunaal wil nadies berechten voor oorlogsmisdaden... tijdens de Bosnische burgeroorlog. In de Amerikaanse stad Joplin worden na de tornado van zondag... nog 231 mensen vermist. De autoriteiten hebben een lijst met de namen van de vermisten vrijgegeven. Het officiële dodental in Joplin staat op 125. En in Pakistan is een aanslag gepleegd op de politie. Meer dan 30 mensen kwamen om... doordat een zelfmoordenaar een vrachtwagen liet ontploffen. De Taliban zeggen dat zij de aanslag hebben gepleegd... Ze zouden ook verantwoordelijk zijn voor een aanslag in Afghanistan. dicht bij de Pakistaanse grens. Daarbij kwamen zeven NAVO-medewerkers om. En tot zover de hoofdpunten. Sportradio NOS. Op 1 NOS Radio Playoff-wedstrijden vanavond. We beginnen in Zwolle om een plaats in de Eredivisie. Zwolle, VVV en Die Houtkamp. En men wil zo graag dat hij gelijkmaker komt hier in Zwolle. Eh, toch een goede opkomst. Een paar lege plekjes. Terwijl het regent. Eh, en hard ook nu, ook hier in Zwolle. Eh, maar het wil maar niet lukken. Net een uh, aardige mogelijkheid. Maar de bal door uh, Machi ingeschoten. Invaller bij Zwolle. Werd makkelijk gepakt door uh, keeper Gentenaar van VVV. Nu gaat Bottigin weer mee naar voren. Terwijl ook zo dadelijk VVV gaat uh, wisselen. Uh, Zwolle blijft het betere van het spel hebben. Een verzorgder. Zoals nu ook Machi die de bal uh, doorspeelt... Naar Joran Pot. En Pot kan de bal binnenhouden. Pot aan de rechterkant. Moet de voorzet gekomen. Wil het eerst met links doen. Doet dan de bal weer helemaal terug naar. Uh, wie is dat? Ronald van der Geer terug. Jonas Evans naar de voorzet van Tadic. De eerste corner die wordt afgeslagen. Dan mag Tadic weer voorzetten vanaf de linkerkant. En komt die bal bij de tweede paal waar Evans boven alles en iedereen uitkomt. En dat doelpunt maakt dat Groningen dus zo heel hard nodig heeft in die strijd tegen Aden Den Haag. Evans brengt Groningen terug in de wedstrijd. 2-1 na 65 minuten. En die, neem maar Ja, ongelooflijk. Hij had hem op zijn schoen hoor. Danny Scheurs. Die bal had erin gemoeten. En, uh, een beetje mazzelig dat hij de bal voor zijn rechter krijgt. Maar schiet de bal uh, langs het doel. Terwijl we nu uh, de wissel gaan krijgen bij uh, de heren uh, uit. Even kijken, uit Venlo natuurlijk. Maar wie gaat erin komen? Aoui ah, gaat uh, komen. En Moussa eruit. En dus, nee, Moussa gaat niet. Het is een andere speler. Ik uh, denk dat het Cullen is uh, die gaat. In ieder geval is het uh, zo dat uh, VVV nog altijd met 1-0 voor staat in de stromende regen. Zwolle de kansen krijgt, maar ze niet benut. Nog 12 minuten te gaan. FC Groningen heeft het doelpunt waar het op hoopte tegen Ado Ronald. Ja, het begon ook eigenlijk wel iets uh, beter te voetballen. Evans heeft het uh, doelpunt gemaakt. En Ado probeert nu natuurlijk die derde te maken. In een wedstrijd waarin het met 2-0 voor stond. De twee goals van Jens Stornstra Maar nu dan toch die tegenvaller van Evans moet uh, incasseren. Tweede doelpunt al van uh, Evans in uh, de na-competitie. Hij scoorde ook al een belangrijk doelpunt tegen Herakles. Maar en die houdt kan. Ja, ik denk dat... Uh... De bus aanstaande zondag beter niet kan rijden, dan spaar je nog wat benzine. Want het is 2-0 geworden. En weer is de doelpunt te maken, Uchebo. En weer is de aangever vanaf de linkerkant nu, Moussa. En dat is knap gedaan van deze twee heren die uit Nigeria komen. En er samen voor zorgen dat VVV, hoe onterecht ook, in de eredivisie blijft volgend jaar. VVV leidt met nog 10 minuten te gaan met 2-0 tegen FC Zwolle. Ronald van der Geer is het 2-1. Door die goal van Jonas Ivens dus. Een paar minuten geleden op voorzet van Tadic. Die er al drie assists op had zitten in deze na-competitie. 17 in de competitie. Het is nu al zijn 21ste beslissende voorzet geeft. In zijn eerste voetbaljaargang in Nederland. Eerste afgeslagen corner. Die ontstond na een geblokt schot van Adjilore. De man die het schot blokte was Piqué. Bal dus over de achterlijn. Corner afgeslagen. Voorzet Tadic. En vervolgens Ivens die daar dus nog stond. Die beslissend kon zijn. Nu mag Groningen via Wakuna een vrij trap nemen. Net iets over de middenlijn aan de linkerkant. Bal richting het schafschopgebied. Waar Piquet een tikje van achter krijgt van de Krankvies. Dat is gezien door Fink. En dus kan Groningen deze aanval afblazen. En kan Ado Den Haag de vrije trap gaan nemen. Ado dat misschien wel eens opdracht had gekregen van Van der Brom. Maak zoveel mogelijk goals. Maar hou vooral die nul. Dat is zo belangrijk in dit soort wedstrijden. Dat uitspelende ploegen niet scoren, dat weet Groningen ook. En Groningen kan wat dat betreft dus opgelucht ademhalen. Het is nog wel even, want we spelen 67 minuten in Den Haag... als er een lange bal van Coutinho terechtkomt in de buurt van het strafstroomgebied van FC Groningen. Niet goed verdedigd, Eemers kan schieten en immers schiet binnen. Eemers schiet binnen, daar waar hij dat al een paar minuten geleden probeerde. En Luciano de bal kon keren, de rebound voor Toornstra was. Nu is Toornstra helemaal niet nodig. Want daardoor Den Haag krijgt die bal in eerste instantie uit de uittrap... Van Coutinho. Dan krijgt Groningen die bal niet weg. Wat korte combinaties met iets onder meer. Uiteindelijk de bal voor de voeten van Immers. Die net iets buiten het schapsopgebied staat. Het gaatje ziet en met gevoel met zijn rechterbeen. Die bal langs Luciano krult. Zo vallen de doelpunten hier dus als rijpappelen van de boom. En is het na 68 minuten 3-1 voor Ado Den Haag geworden. Het doelpunt is dus gemaakt door Immers van Dijk. Hij niet goed in het ingrijpen. En vervolgens krijgt Ado die bal dus in de schoot geworpen. Lex Immers is dan de man die als diepe spits deze goal maakt. 3-1 voor Ado Den Haag in die wedstrijd thuis tegen FC Groningen. Frank Wielaar, heb je weer een doelpunt? Ja, ik kan het ook niet helpen. Sorry hoor. 5-0 is het inmiddels voor Excelsior. Schot van invaller, De Graaf. En die bal gaat, ik denk, via de grote teen van Joppe uiteindelijk over Van Westrop heen. En dat betekent dat Excelsior uh, nog ruimer voorstaat bij Helmond Sport. 5-0. En we moeten nog 7 minuten. I gotta go. Mavericks, dancing the night away. Ado Den Haag tegen, ja, tegen FC Groningen. Ja, of is het Jens Toornstra tegen FC Groningen? Dat zou je ook kunnen zeggen, want het is de vierde goal van Ado Den Haag. Maar de derde voor Jens Toornstra in deze wedstrijd. 4-1, voorsprong dus voor Ado Den Haag dat op rooster zit. Ja, ten Jens Toornstra bedankt het publiek. Het was in een melee van spelers dat hij uiteindelijk de bal kreeg in het uh, strafschopgebied. Het begint aan de rechterkant, waar immers het duel wint van Krankvist En dan schiet ineens. Dat gebeurt allemaal zo op de 5-meter lijn. Toornstra achterlangs en tikt de bal dan. Ja, langs de verbouwer in Luciano, die dan in een misverstand zit met de events. Wie pakt die Toornstra nou op? Doe jij het nou of doe ik het? En dan uh, Toornstra heeft daar geen boodschap aan En uh, glijend de brengt hij die bal Achter de keeper Luciano. En dus is het 4-1 voor ADO Den Haag tegen FC Groningen. ADO Europa in. Ja, het komt wel steeds dichterbij. En die oudkamp Is er bij jou wat te melden bij Zwolle VVV? Altijd Jeroen, maar dit nou. keer nog iets speciaals. We hebben een penalty voor FC Zwolle. We kunnen iets terugdoen, staan 2-0 achter. Uh, Arne Slot heeft de bal te pakken in de handen. En uh, gaat hem zo dadelijk neerleggen om de penalty te gaan nemen. Moussa, of nee, uh, Uchebo, de maker van twee doelpunten voor VVV... maakt een overtreding op Joey van der Burg. Goed gezien door scheidszatter Reinold Wiedemeijer... die toch wel een foutloze wedstrijd fluit. Uh, Arne Slot staat er klaar voor. Wat doen al die spelers van VVV daar? Die moeten niet zeuren. Uh, moeten gewoon naar hun plek gaan. Arne Slot heeft hem keurig neergelegd op de stip... En dat kan op een kunstgrasveld. En dan moet je gewoon weggaan. Dat geldt ook eh, voor eh, spelers als Aoui, die nog even loopt te zeuren. De aanloop van Arneslot. Daar komt hij. En dan lukt het wel vanaf 11 meter. Eindelijk een doelpunt voor FC Zwolle. Maar het is te laat, het is te weinig. Want ze staan nog altijd achter de Zwollenaren met 2-1. Ja, dan gaan we naar Oranje toe. Bert van Marwijk, de bondscoach, heeft het trouwens niet zo makkelijk. De een en de ander valt af voor de oefentrip naar Zuid-Amerika. David de Miniseeuw was de laatste op de lijst. Van Marwijk besloot voor hem geen vervanger op te roepen. Vanuit het trainingskamp in Hoenderlo, was Tigler. In Hoenderlo staan deze week maar 14 spelers op het veld. De rest van de selectie heeft of verplichtingen elders... of heeft een weekje rust gekregen... Demi de Zeeuw, die was er ook niet. Die zit met Ajax in Amerika en hij meldde zich gisteren af bij de bondscoach. Dat is een beetje aan de late kant, want al sinds maandag is de selectie bekend. En dat steekt van Marwijk toch een beetje. Nou, kijk, um, ik heb hem gesproken en uh, hij zei dat hij fysiek en mentaal uh, te zwaar belast is geweest de afgelopen jaar. Dat, en daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik had alleen het idee dat hij juist de laatste tijd weer wat frisser was. Dat heb ik hem ook gezegd en ik heb alleen gezegd dat ik het jammer vind dat hij zich niet eerder heeft afgemeld. Op het moment dat ik hem bij de voorlopige selectie had genomen, bijvoorbeeld. Dat was het ietsje makkelijker geworden voor mij. Daar komt bij dat de Zeeuw dus wel met Ajax naar Amerika is gegaan. En ook dat vindt de bondscoach wel wat vreemd. Kijk, iedereen heeft zijn eigen belang, dat snap ik heel goed. Ik heb met Frank zo goed contact. En, uh, uh, alleen, ja, um, als ik, dan, uh, ik, ik zou dan waarschijnlijk ook de keuze gemaakt hebben... door niet die trip naar Amerika te maken. Als ik, uh, als ik vind dat ik fysiek en mentaal uh, uh, het allemaal te zwaar is. Demi de Zeeuw dus niet mee en iedereen bij Oranje hoopt maar dat Wesley Snijder wel mee kan. Snijder was geblesseerd aan zijn bovenbeen, is net weer fit, maar speelt zondag nog de bekerfinale in Italië. Ja, maar als er ergens uh, uh, twijfel is, dan, dan denk ik dat dat bij hem is. Want uh, het is natuurlijk de vraag hoe het gaat, hè? hoe het gaat in de wedstrijd. Hij wil dolgraag mee en uh, ik hoop ook dat hij meegaat, omdat hij ook fit is. En als dat zo is, dan stapt Sneijder maandagavond in het vliegtuig naar Brazilië. Het Nederlands Elftal speelt in Zuid-Amerika ook nog tegen Uruguay. Bas Ticheler. Kan Zwolle nog wat tegen VVV in de slotfase, Andy? Als publiek ligt wel, want, uh, aan het, publiek ligt, want uh, het alles of niets olé ole klinkt alweer op de tribunes. Maar kijk naar de klok en ik zie dat nog 15 seconden officiële speeltijd is. En Frank Wielaert is de set binnen. Nee, het is 5-1. Ik denk dat Helmond Sport een gamepje terugpakt. Joppe is de man die je maakt uiteindelijk. Uit een corner gaat hij langs alles iedereen heen. En Joppe die staat bij de tweede paal. Die denkt, hé, hey, bal, binnenkant voet. En dan is het heel simpel. Want Pellas die stond bij de eerste paal. Dus rolt die bal binnen. En is het 5-1 nog altijd voor Excelsior. Geen centje pijn. Excelsior blijft natuurlijk gewoon de ploeg die volgend jaar in de eredivisie speelt. Maar Helmond Sport heeft toch nog een klein reden voor een feestje. Nu Joppe, de eretreffer die in ieder geval heeft gemaakt gemaakt in Helmond en ze hadden er zo'n zin in vanavond in Helmond en ze geloofden er zo ontzettend in. Nou ja, we moeten nog 30 seconden officieel en Excelsior heeft er ook nog zin in. Dus wie weet wordt het nog wel 6-1 en maken we de set nog uit vanavond. Ja, hier is het nog altijd 2-1 in het voordeel van VVV uit Venlo. Vijf minuten extra tijd. Ik mag dat wel hoor, scheidsrechters die dat tijdrekker zo uh, afstraffen. Want uh, VVV heeft heel veel aan tijdrekker gedaan. Vijf minuten erbij, bal voor het doel uit de hoekschop voor VVV. En dan gaat de bal over de achterlijn en mag uh, FC Zwolle nog een keer de bal het spel inbrengen. We hebben uh, één minuut van die extra tijd gehad. Het kan dus nog altijd voor Zwolle om de gelijkmaker te maken. Maar dan nog wordt het een uh, hels om zondag in Venlo low. VVV te verslaan, want uitgescoorde doelpunten tellen bij gelijk eindigen ook nog dubbel. Dus dat zijn wel hele prettig als de bal naar voren gaat. Via slot richting Scheurs, maar daar zit de Japaner Oyoshida goed tussen. En dan kan VVV weer aan een van de sporadische aanvallen gaan beginnen. Die uh, smort al halverwege de helft van Zwolle. En dan is het Albert van der Haar, die is uh, gaat lopen op zijn oude dag. En dat uh, nog best kan. Ziet er uh, goed in shape uit, zoals het zo mooi heet. Uh, ondanks dat hij al 6, 37 is, heeft de bal even ingespeeld, maar nu moet het wel wat sneller, want uh, hij krijgt de bal terug en dan speelt hij een uh, hele matige bal naar voren die met één stuitje in de handen terechtkomt van Dennis Gentenaar, de betrouwbare keeper van VVV Venlo lang met uh, blessures getopt Kevin Bejois, veel in het doel gestaan. Maar nu is Gentenaar terug. En datgene wat hij kan doen, dat doet hij goed. De penalty kon hij niet stoppen. De penalty van Arne Slot. Twee doelpunten van Uchebo daarvoor afgaand. Zorgde voor 2-0 voorsprong voor de uitspelende ploeg voor VVV. Voorkomen tegen de verhouding in. Zwolle heeft kansen gekregen. Ook gecreëerd, maar niet benut. Nu dan misschien als Wildschut weg is aan de linkerkant. Wat is hij snel? Komt richting het doel. Gaat hij erin? Nee! Hij rolt er tergend langzaam voor het doel. Van multimillionaire after uh, hij had al keeper uh, uh, Gentenaar gepasseerd, uh, Wildschut, maar de bal wil er niet in voor FC Zwolle. Het verhaal van de avond, allemaal net niet, net niet, net niet. Ook nu weer uitstekende actie hoor van die uh, uh, speler, die uh, Wildschut de invaller. Maar het uh, wil maar niet lukken voor FC Zwolle. En FC Zwolle zal zo dadelijk toch met uh, uh, pijn in het hart naar uh, VVV Venlo gaan. Want dan weten ze dat het een bijna onmogelijke opgave is, terwijl de kansen er zijn geweest. Een vrije trap. El voor VVV. Schiet de bal zomaar in het uh, niemandsland. Uh, en kan opgepikt worden door Bakati. Nog even gaat zwollen in de aanval. En probeert uh, die gelijkmaker te maken. Maar het lukt voor ons nog niet. 2-1 nog altijd voor VVV. Gelijkmaker voor helmholtz Sport zit er niet in, Frank Wieland. <laughs> Vanavond zeker niet meer. Dan moeten ze even wachten tot zondag. Een enorm stunt uh, op uh, Woudenstein. Want uh, zo, zo, zojuist heeft Van Boekel afgefloten uh, deze wedstrijd. 1-5, Excel. 5-0 voor de eretreffer. Vlak voor tijd nog even van Joppen voor Helmond Sport. Maar ja, dat was dat dan ook. Helmond Sport had er heel veel zin in. Geloofde er ook wel in. Maar kreeg een hele harde tik over de neus van Excelsior. Nadat ze met 10 man kwamen te staan. Excelsior wint met 5-1. En moet voor de plichtplegingen nog even zondag aantreden tegen Helmond Sport. Maar iedereen weet van tevoren uiteindelijk het resultaat van die wedstrijd al. Namelijk dat Excelsior volgend jaar in de eredivisie speelt. Dat hebben ze namelijk vanavond al voor elkaar gekregen. Zwolle geloofde er ook in. Had er ook zin in. Maar het lukt niet tegen VVV. Andy. Ja, was de eerste helft toch stukken beter dan VVV. Nu een overtreding van Ken Leemans. Als ik het goed zie. Ja. Oh, rode kaart. Zo. Dat is zwaar bestraft. Ken Leemans uh, gelooft het zelf niet. Uh, hij uh, moet uh, naar de kant met een rode kaart. De aanvoerder notabene. Werd aanvoerder omdat uh, Toot eruit ging. En Leemans zijn vervanger was. En Leemans dus uh, met rood naar de kant. En dat is... Uh, voor aanstaande zondag, ja, het was een invaller vanavond. Dus hier kun je zeggen, uh, Willy Boes heeft geen enkel probleem verder. Uh, kan toot uh, zondag weer spelen, maar toot ging uh, licht geblesseerd naar de kant. Leemans moet nu zijn aanvoerdersband weer aan iemand gaan inleveren. Wie zullen we vandaag eens dus doen? Wie is de derde aanvoerder? Zo te zien, Yoshida. Ja, die krijgt hem. Nee, die gaat hem doorgeven aan Dennis Gentenaar. Gentenaar, de uh, band om de arm. Notabene een rode band. En die rode kaart is voor Ken Leemans. Normaal gesproken is de Belg een van de meest sportieve... Uh, spelers uh, die uh, je kunt voorstellen. Hele aardige event. Maakt overigens het mooiste doelpunt uh, ooit uh, wat afgekeurd werd dit seizoen. En nu gaat Zwolle weer in de avond. Maar een overtreding geconstateerd op Yoshida. En dus mag uh, VVV nog een vrije trap gaan nemen. In de slotseconden van deze wedstrijd. 10 van VVV tegen 11 van uh, Zwolle. Maar 2-1 in het voordeel van Venlo staat op het scorebord. En de mensen gaan. Uh, uh, uh, nogal uh, snel naar huis. Terwijl een ander deel van het publiek zich uh, ja, uh, van de slechtste kant laat horen. Met name want de spreekkoren worden door de speaker gevraagd of ze daar alsjeblieft mee willen ophouden. Ik weet ook niet waarom dat was. In ieder geval kunnen ze het nu mee ophouden. Want uh, Biedenweijer heeft voor het laatst gefloten. 2-1. Ze hadden zo'n goede hoop aan het begin van de wedstrijd. De Zwollenaar. Maar gaan met lege handen naar huis. En moeten zondag met een 2-1 achterstand naar Venlo. Naar VVV.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 Er is opnieuw gescoord bij ADO Groningen. rollen van de Geer, wie? Het is een eerste van het seizoen. En wat is die mooi. Ramon Lewin van een meter of 25. Hij krijgt de bal in de as van het veld. Hij kijkt, hij denkt: ach, Het staat 4-1. Ik kan wel een risicootje nemen. En die bal ploft via de paal achter Luciano. En zo staat het 5-1 voor ADO Den Haag tegen FC Groningen. En hadden we het net hier op de tribune over. Ja, misschien gaat Ado het wel halen. Nou, laat dat misschien maar weg. Ik denk dat Ado Den Haag zich gaat melden in Europa. Voor het eerst sinds het seizoen 1987-88. Toen Young Boys de tegenstander was in Zwitserland. En Ado daarna zich nooit meer hoefde te melden in Europa. Nu kunnen de mannen uit de Hofstad zich wellicht gaan opmaken. Voor een hele vroege start van de competitie in Europa. Want een 5-1 voorsprong tegen FC Groningen. Ach, dat geef je toch in een uitwedstrijd niet meer weg. Dat zal toch ook de gedachte zijn van uh, John van der Brom. En wat was het mooi die Leeuwin een halve marathon werkte die nog even af... nadat hij die, die goal had gemaakt om bij Midden-Noord, de harde kern van Ado Den Haag... zijn feestje te vieren. En zo is het een oorwassing voor uh, FC Groningen geworden deze avond. Terwijl het er toch op bleek in de tweede helft bij een 2-0 voorsprong voor uh, Ado Den Haag... met die twee goals van uh, Jens Toornstra, dat het allemaal wel, uh, wel prima zat... Uh... Met, uh, met, uh, met Groningen met wat betreft de inzet. Men kwam nog terug tot 2-1. Maar ja, daarna nam Ado het heft weer in handen en heeft eigenlijk het niet meer weggegeven. En Ado Den Haag, het is werkelijk ontketend. Het wint elk duel. Het heeft nog kansen gehad met Lewin. Met een kopbal van dichtbij door, de, door Luciano werd gekeerd. Nog een kans voor Koen gezien in uh, de slotfase van deze wedstrijd. En nu dus die knal van Lewin. En naast uh, drie keer toornstraai is het dus ook een beetje zijn wedstrijd. Immers nu nog met een diepe bal richting uh, Kubik. Wordt uh, ja, door ...voorzien door Luciano. Bal is ook veel en veel te hard. En Groningen gaat het nog eens proberen met Evans. Diepe bal richting Ene Volse. Maar die bal gaat dan helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Aan de linkerkant bij FC Groningen. En Ado gaat via Ami ingooien. Tai en Mataf, ze zijn allebei gekomen bij FC Groningen. Maar ze kunnen allebei het verschil niet maken. Met name bij, toch toen was het uh, 3-1. Van Matas in het veld. De man die uit niets iets kan maken. Die zo makkelijk scoort. Maar zo uh, vaak geblesseerd is geweest dit seizoen. Die Matas kwam in het veld. Maar ook hij is eigenlijk nauwelijks nog aangespeeld. Omdat Groningen geen moment in de wedstrijd gekomen is. En Ado het duel heeft gedicteerd. Ja, die fase dus kort na uh, rust. Toen was uh, Groningen wat beter dan Ado Den Haag. En het uh, heeft dus een mooie goal gemaakt met de uh, een Uit een voorzet van Tadic. Maar daarmee hebben we het eigenlijk wel gehad. Wat de FC Groningen in uh, de tweede helft betreft. Ene Volste mag nog een keer ingooien. Namens uh, de Groninger samen met Stenman. Stenman gooit uiteindelijk. Gooit de bal terug naar uh, Krankwist. Die staat halverwege zijn eigen helft. Deponeert de bal wel in het ...op het gebied van Aardel Den Haag. Maar daar kopt Piqué hem weg. In de voeten dan van uh, Tadic. Die de bal over de zijlijn loopt. Ja, tenminste, hij zegt... ...ja, Kubik deed dat. Maar uh, de grensrechter daar zegt... ...je deed het toch recht zelf. En dat betekent dat uh, Piqué in de laatste minuten van deze wedstrijd nog een keer mag ingooien voor ADO Den Haag. Drie keer Tornstra, één keer Immers, één keer Lewin en Evans die iets terugdeed. Dat zijn de mensen die in de boeken komen deze wedstrijd en komt er nog wat bij. Want ADO lijkt ook die zesde nog wel te willen maken. Het publiek schreeuwt de ploeg van John van der Brom in elk geval naar voren. Maar de show die hier vanavond is opgevo op, uh, opgevoerd, ja, die spreekt toch eigenlijk boekdelen. ADO is goed in deze na-competitie, Dat weet Roda en dat weet Groningen nu ook. ADO staat voor met nog drie minuten, met 5-1. One sweet apple everyday, all doctors used to say. But none of them did make no money that we set the apples in a weekend And fine, yeah. and I will become better.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 I'll never make no money in a week. Seven apples in a week and I'll be fine, yeah. And I will become better all the time. The Tunes. Appels bijna het einde van dit uur langs de lijn. Het lijkt erop dat alleen RKC promoveert naar de divisie. Excelsior besliste de strijd tegen Helmond Sport al in de eerste wedstrijd in de finale playoffs om promotie en degradatie. Het werd 5-1 in Brabant. En Zwolle verloor ook op eigen veld. Ze hebben nog wel een kans tegen VVV. Het werd 1-2 in het Oosterenk Stadion voor de Venloonaren dus. En ook Ado Den Haag heeft de confrontatie met Groningen. In de eerste wedstrijd beslist, zo lijkt het. Het gaat om Europees voetbal. En dat weet u vlak voor tijd staat Ado voor in Den Haag met liefst 5-1 tegen Groningen dus. Trek zijn we terug naar het journaal van 10 uur met de reacties natuurlijk op de wedstrijden. En we gaan uitgebreid praten over Roland Garros. over de prachtige dag van Aranska Rus. Gaat het over een paar minuten. En is langs de op 1. Dit is Radio 1.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 Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Twitter, ik wil je niet meer al eens hoor. Radio 1, het nieuws van alle kanten.